Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De zorg in Gaza dreigt nu echt om te vallen, dat zegt het Internationale Rode Kruis. De organisatie noemt het een zware klap dat er vandaag ziekenhuizen aangevallen worden. De levens van duizenden gewonden, zieke en gevluchte mensen zijn in gevaar. Verslaggever Sander van Hoorn vertelt waarom het Israëlische leger het op die plekken gemunt heeft. Omdat Israël er heilig van overtuigd is dat er onder die ziekenhuizen bunkers zitten. Dat daar de tunnels lopen van Hamas. En uh, hier in Israël hoor je ook de analyse dat juist die ziekenhuizen de plekken zijn... waaronder Hamas-leiders en misschien ook wel mensen die ze op 7 oktober gegijzeld hebben... zich uh, verborgen houden. En er is Israël dus veel aangelegen om met name die ziekenhuizen... In te nemen. Ja, vier ziekenhuizen zouden vandaag zijn omsingeld door het Israëlische leger. In Dordrecht is een fietser overleden bij een botsing met een trein. De man van 70 probeerde over te steken bij een overweg met slagbomen, maar werd gegrepen door de trein. Door het ongeluk lag het treinverkeer een tijdje stil, maar inmiddels rijdt alles weer. Een op de vijf planten en dieren in Europa wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Vooral planten en insecten hebben het zwaar. Het komt door met name schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Het aantal bedreigde soorten is het hoogst in de Alpen en op de Balkan. Ken je de Fremantle Highway nog? Dat is dat vrachtschip dat afgelopen zomer op de Noordzee in brand vloog. Verschillende bedrijven willen het uitgebrande schip kopen. Het schip ligt nu in Rotterdam, waar het klaargemaakt wordt om gerepareerd te worden. Op dit moment is er een tekort in autoschepen wereldwijd. De, de tijden om schepen te, te bouwen duurt natuurlijk jaren. En daarom uh, is dit schip relatief makkelijk een uh, goed begin om weer mee verder te gaan. Het opknappen van dat schip gaat nog wel een paar maanden duren. Het weer vanavond vooral in Zeeland regen. In de rest van het land meestal droog. Vannacht kan het aan de kust omweren. Morgen trekt de regen van Tessel naar Limburg. Tussendoor is er nog wat zon en het wordt zo'n 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu het weekend in you yeah. Ja, en dan kan het zomaar gebeuren dat je gewoon aan het eind van een liedje erin valt. Want dan is je lijst gewoon door blijven lopen. Hartstikke leuk, dus we gaan gewoon lekker met een nieuw liedje beginnen. Hoppa! Jullie hebben het ongetwijfeld herkend. Cool in the gang met Funky Stuff. Uh, we zijn begonnen aan het tweede uur uh, van Barboek Zandvoort. Met uh, bij ons aan tafel uh, Raymond en Theo Keur. Die ons al een uur lang op allerlei verhalen hebben getrakteerd. En uh, we gaan eens kijken wat er allemaal nog meer komt in het tweede uur. <lacht> ja. Um, ja, de kinderen slapen nu. Dan kunnen we nu een je beetje. Je kan nu oh, losgaan. Ja, een ja, een beter, ja. Je oh, gaat uh, nu verder. Ja. Uh, het is naachten, dus dan mag het. Ja. <laughs> um, waar ik nou zo benieuwd naar ben, uh, Theo. Jij vertelde net toen je in uh, Le Clou werkte dat daar ook Hells Angels kwamen. Ja. En toen zat ik me te bedenken: van... Nee, vind ik het zo raar dat die burgemeester mag een een beetje. Uh, hmm. Niet eens uh, horeca haten, maar een beetje voorzichtig was. Gebeurden er nou wel eens dingen die eigenlijk het daglicht niet konden verdragen? Ik moet even één ding even terugschakelen. Ik zeg Hells Angels, dat zeg je heel gauw als je een motorclub ziet rijden. Hells Angels, Dit was volgens mij gewoon een groep uit Haarlem. Het is niet Amsterdam, zeggen ze Angels. Die reden gewoon op brommetjes. <laughs> ja. nee, dit Goedies, was echt ja. een, een halendse groep. We waren ook met die jasjes aan. Dat is zo... Ik kan ook echt niet herinneren of ik daar nou iets van heel stond. Volgens andere, mij niet hoor. Of een andere motorclubnaam, dat weet ik allemaal niet meer. Maar, ik, maar Het was wel een clubje. Er kwam gewoon een flinke groep aan met die dingen. De ramen, de ramen trilden gewoon, die dingen werden voor de deur neergezet daar. En, uh, ook toen mocht je daar nog voor langsrijden. Je had daar zelfs nog een paar parkeerplekken waar je oud en ik kon. Op het kerkplein. Op het kerkplein. En uh, die gasten die kwamen gewoon binnen en er was nooit het een hand. Ja. Het was ook een stam. Rokkefeetje zeg maar, laat ik het dan maar even zo. Een stambarbiester. Uh, <laughs> ja, maar nou, dat was. Le Clou was eigenlijk gewoon echt een discotheek. Een echt, die echte discotheek met een dansvoer in het midden. Zoals, eigenlijk zo'n zo, zo dansvoer zoals wat je met die films zet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, Dolly gaat los. Wat was dit nou? Die zit helemaal op een, op een eigen eilandje daar. Hè? Dolly, de kinderen sliepen toch? Of is dit nou? <laughs> ik hoor allemaal kinderen. Zing, zing ik ging hier een heel verhaal te vertellen. Die What zit great gewoon great. te... Hand, ik, zit, ik zit gewoon te... Uh, gewoon uh, te wipwappen op de telefoon. <laughs> Ik was wat aan het zoeken, ja, klopt. Ja, ja. Is die ja, zo, ook, ja. zo oninteressant? Ik, je, te nee, nee, ik was even aan het zoeken naar die foto's van jullie. Oh, ja. Right. nou ja. ja. Maar goed, die, die jongens die, die kwamen daar. En, ja, dat was eigenlijk altijd een in hand. Want ze kwamen eigenlijk al een klein beetje stoned binnen. En ze gingen nog veel stonden de deur uit op de ja. motoren En uh, ja, leuk dat die, die twee meiden van die was er ook een beetje rond hingen. Dat vond ik wel eigenlijk wel, wel grappig eigenlijk. En die kwam hier ja. ook uit de buurt, hè? Dat ja. weet ik eigenlijk heel gezien, Er ze Maar één kwam er een naar Heemstede. Shale, je ja, had Shale. En uh, ja. die anderen die zaten er gewoon uh, altijd bij, bij die jongens. Esther, uh. die woonde ook volgens mij in. Uh, oh, Esther was het. Ja, en ja. Anita, die heeft nog niet zo heel lang geleden ja. nog in de Williams pub gewerkt. Oh, oh oké. Okay. Okay. Dat is grappig zeg. Ja, We waren ja. bij een uh, ethisch party en toen kwam Esther binnen, die kwam bij uh, Anita op bezoeken. Toen had ik echt van, oh ja, dit is echt ja. een goede ethisch party. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Hij was, het was niet gepland dat ze kwam, maar dat... <laughs> ja. Maar op dus het moment dat ze hier bij de, bij de Le Clou kwamen, toen waren ze nog niet zo, uh, niet zo bekend. bekend. Nee, nee, nee, nee, nee, ze deden wel da dansen, want ze zijn ontdekt, dat ze waren altijd bij die top ja. 50, bij Feli Maat. En uh, uh, daar stonden die meiden te dansen en toen hebben ze gewoon zo'n dat was toen zo'n zo'n zo die ook de muziek uh, schreef heel veel toen destijds. En daar hebben ze expres hebben ze gewoon in elkaar gezet zes meiden oké en ga maar en dat toegaan en dat uh, daar stonden ze. Ja. Ja, maar dat heb jij ook een keer geprobeerd de twee meiden op het dorps dorp te laten zingen? Ja. Veronica en Astrid. Ja. <laughs> niet gelukt, hè? Nee, niet gelukt. Nee. nee. Succes. Ik heb het nooit meer van gehoord. <laughs> <Nee>. <laughs> Oh, ja. gillen is dat toch Uiteindelijk was jij de enige die zong? Of, uh? Ja, dat moet ik allemaal niet doen. En zeker niet uit mijn mond. Nee hoor. Nee, dat praten dat ging redelijk tot goed. Ja. Maar voor de rest dat ik dat... Nee, nee, nee, nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. Maar ja, jij zit net over het burgemeester... met dat soort mensen en zo. Ja, ik, dat heb er niks mee te maken. Want uh, er waren veel motorclubs altijd. Uh, ook in Duitsland vandaan. Dus, uh, ja, met de kruijteltjes en zo. Ja, ja maar ja. ook met, met zware motoren... van die ja, duizend, uh, ja, ja, motorjongetjes ja. allemaal. Ja, nee, ik dat... Uh, en die uh, gedroeg zich gewoon. No. <lacht> nou, nee, ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik weet niks van een uh, misstending of, of iets geks of zo... wat er in het dorp is gebeurd met dat soort lui. Echt niet. Nee, ik, heb, uh, ik heb jarenlang, uh, jaren later, want we waren het uh, voor de uitzending nog heel even over Oomstee... ik heb uh, toen uh, de schoen aangetrokken met mevrouw om de Oomstee over te nemen. En, uh, in de Zeestraat? Ja, en dat, dat hebben heb we dan uh, benoemd tot uh, cafékeur. Dat was, uh, ja, dat, dat, dat, ik wilde hem niet meer in de oogsteen, dat was, het klonk bezwaar bollig en daarbinnen was het ook allemaal uh, met rood behang, weet ik, het leek wel een hoerenkeet. Sprak hij twee dus. Dus wij, uh, <laughs> wij hebben gewoon echt het, uh, meteen het behang een lichter kleurtje met glaasjes erop, uh, wat toch nog met uh, horeca te maken heeft. En uh, we hebben een aparte rookruimte. Daar kon ook niemand mij wat mee doen. Want het was apart. Er zat een gang tussen. Dus iedereen kon lekker roken daar. Met een goede afzuiging erbij. Mm. Dus dat had ik ook uh, helemaal voor elkaar. Maar ja, ook, ik heb daar ook wel eens van die motorjongens binnen. Nou, niks in de hand hoor. Het ja. is toch nog niet zo heel lang geleden? Dat, je, uh... dat is heel kort geleden, ja. Dat, dat, dat, ja. Uh, ja. Maar uiteindelijk bleek dat toch uh, een soort van uh, geromantiseerd verhaal. Van, nou, dan ga ik maar weer de horeca in, weet je wel. Mm -hmm. Ja, die, die tijd is gewoon heel anders met wat ik toen de tijd mee heb gemaakt. Mm -hmm. Heel anders. En de mensen op het dorp zijn ja. ook anders geworden dan, dan toen. En ja, wat, die, wat nam je over met de Oomstee? Wat, wat, wat kocht je toen? Voor, wat voor kroeg was dat? Uh, die heeft nou, die de de toenmalige toch? eigenaar toon, uh, zeg maar. Uh, die, die, die, kon ik, die kon ik gewoon al een hele tijd. En, uh, ik ben bezig. In eerste instantie zou het dus uh, zo zijn dat ik met mijn vrouw samen de Landstraal zou overnemen. Mm -hmm. uh, maar daar zitten twee, twee uh, huiseigenaren in die. Daar kwam ik gewoon niet langs. Dat ging op een hele moeizame manier. En uh, met Kees en miek, uh, had ik het eigenlijk al helemaal rond, financieel. Alleen ja. Je kan het pas betalen als je het huurcontact ook hebt. Ja, want heel veel mensen... Ik denk niet dat heel veel mensen zich realiseren... dat een horecapand niet altijd in eigendom is nou, van de uitbater. Vaak wordt het gewoon gehuurd. Ja. Dit was een Enstra een, een en nog iemand anders verhaal, weet je wel. Dus dat was sowieso wel een beetje een moeilijke club. En... Uh, ja, na zes maanden onderhandelen met iedere keer advocaten erbij. En gaf me dat gewoon geen goed gevoel. Dat ik dacht van nou, ik moet hier gewoon uh, niet intrappen. En toen uiteindelijk uh, heb ik de handdoek in gegooid. Ik zei van nou, sorry Kees Annemiek, maar hier ga ik echt niet aan beginnen. Want die hebben zulke rare voorstellen, die mensen. Dat kan ik beter gewoon niet doen. Dat zou ik zonder van mijn investering vinden. En uiteindelijk hebben we dus... Uh, zijn we met, met Torn aan de praat geraakt. En ja, het bleef voor mij toch altijd het cafeetje om de hoek. Mm -hmm. En dat is het ook eigenlijk altijd gebleven. want Als er leuke dingen waren, Koningsdag of, of allerlei andere... De, f, ja, was het in de straat druk. En ik krijg uiteindelijk het dronken publiek binnen. weet je Dus zit je ook niet echt op te wachten natuurlijk. En dan zitten ze verderop natuurlijk hun geld uit te geven. En bij mij, ik zit dan met een, met een beetje een probleemverhaal iedere keer. In die oomstee? ja. Cafékeur. Ja, cafékeur. <laughs> ja. Maar uh, nou, uiteindelijk bleek ook. Uh, um, een ander moeilijk dingetje was. Uh, het zoontje van mijn vrouw die werd ineens heel ernstig ziek. En toen kwam ik er wel echt heel gauw achter dat gewoon dat ik gebeuren. Niet in mijn uh, leven meer paste. Gewoon twee kanten op niet. Gewoon niet in mijn gezinsbestaan. Ze mm -hmm. paste het niet meer. Uh, ik vind het gewoon eigenlijk, je moet toch gewoon eigenlijk... ...s avonds gewoon bij je gezin zijn en niet meer in de horeca lopen. Keutelers. En um, andersom gezien ook. Um, ik heb wel meegemaakt dat... ...eenmaal bekend werd dat die jongen zo ziek was. Um, dat um, uh, ik minder conditie in mijn zaak had. Meteen. Want ja, daar, oh, daar, daar, daar moet je niet heen, want die Theo die, uh, zit in de en, uh, moet je, weet je, zo, dat Die gedachten had ik er die altijd bij. Die zal wel niet gezellig zijn. Die, die zal wel niet gezellig zijn. Maar ik was er gewoon zelf bijna nooit, want ik zat alleen natuurlijk maar in het ziekenhuis. Ik was er bijna nooit meer. Dus ja. Is, is, Eigenlijk is dat is, gewoon is ook... Is het uh, nodig voor een uh, kroegeigenaar om er te zijn, vind jij? Mo moet je er zijn als je... Als je een Stel dat het iemand is die, die luistert en die morgen een kroek wil beginnen Moet je er zelf zijn? Nee, je hoeft er niet altijd te zijn. Ja, wettelijk gezien uh, moet je zoveel <laughs> okay. week zijn. Maar, uh, voor, de, voor de voor de gasten, voor de. Maar voor de vorm. Ja, als je wilt uh, dat, het, uh, dat de mensen echt voor jou komen, zeg maar, weet je wel. En dat je een gezellige fan bent. En, uh, de, ik ik nou, wil ik even een dingetje aanhalen als je nou bij. Uh, bij Lauer Hardy komt, daar kom ik heel graag mm -hmm. om te pas te eten, maar ook voor de sfeer en de gezelligheid. Een van de mooiste cafés die ik echt ken, echt, meen ik echt, helemaal vol. Nou, het heet dan Lauer Hardy, maar het is een beetje gelinkt aan de Chaplin Bar, want die Chaplin Bar hing ik ook helemaal vol met die foto's van die man. Mm -hmm. En Lauer Hardy ook, die hele zaak hangt er vol mee, weet je? En die mensen hebben ook heel veel problemen gehad, een keer door een brand. Weet je, hun leven, dat ze niet zeker waren. En, uh, echt heel veel, ja, nou, ze hebben er een ontzettend mooie zaak voor teruggekregen. En het is heel belangrijk dat Ronde toch af en toe wel is. Want uh, het is echt een heel aardig jongen. Een goede uitbater. Zijn zoon, Robbie, die doet het heel erg perfect ja. ook, weet je wel. Dus ja, het is gewoon heel gastvrij. Noodsgegege er erbinnen. En uh, ja, komt er komt het heus wel eens een keer in een dingetje voor, weet je wel. Veel vaste gasten gasten. Veel vaste veel gasten. En je kunt heel weinig nog maar uithalen in zo'n café... omdat het helemaal voor met camera's hangt. Dus je haalt dat denk ik niet in je hoofd... om, uh, om er even iets uh, met de omgaan uit te gaan halen. Weet je? Dus dat, dat, dat op zich is het ook weer veiliger geworden. Ja. Maar belangrijk voor, uh, voor zijn zaak is dat ieder zeker. Hij is er heel vaak. Dus, uh, hij zou het misschien af zoals we in willen. Maar <laughs> dat, ik kan niet zo'n bolletje kijken, maar... hij heeft onder zijn hoor. Ja. Mm. Ik stel voor om even naar de OJ's te gaan. Dat wordt leuk. Ja. ja. Oké, okay, gaan we doen. <coughs> We dan Blackstabbers van de OJ's. En dan gaan we gezellig verder met Theo en Raymond Beur. Ja, uh, waar waren we gebleven? In de Oomsteen. Ja, de nee, café-keur. en toen toe Lauren Hardy. En toen ja, deden we een rondje dorp. Of, of de eigenaar zijn. Ja, ja, ja, ja. dat je daarna eigenlijk aanwezig moet zijn. Het verschil dus inderdaad, uh, denk ik, per etablissement. Dat denk ik als je, ja, ook. Als je, als je een grote. Ik denk niet dat de eigenaar van Café nuf elke uh, avond uh, achter de toog staat. Nee. Dat, uh, als je, volgens mij, als je een klein kroegje bent, doe je er goed aan om, uh, ja. om, om dat te doen. Uh, wat ben je daarna gaan doen? Um, wat, wat, wat, wat doe je nu? Ik heb, ik heb, uh, ik heb even tussendoor heb ik een uh, dingetje gehad met uh, advertentieverkoop. En dat, uh, dat vond ik ook wel heel erg leuk om te doen, maar ik had al na een jaar dat ik denk van dat, dat, dat, dat, dat langs weg te dat slinteren. Dat, uh, Zoals bedelen van uh, wil je alsjeblieft dat tientje kopen, ja. het ging wel goed af. Ik moest zoveel uh, geld in de week binnenhalen en dat had ik op de dag twee had ik dat al. Dus die andere drie dagen werkte ik nooit. <lacht> <lacht> ja. Dus je ga, ja, soms doe je dat wel. Dan ga je op het terras zitten dat is het wel goed. Uh, uiteindelijk ben ik uh, via vier gekke omweg ben ik eigenlijk terechtgekomen in. Uh, de vloerbedekkingsgebeuren. Uh, en dat is ongeveer zo'n 24, 25 jaar is dat, is dat uh, gebeurd. En uh, ik vond dat eigenlijk heel erg leuk om, om te zien, om te doen. Om het te verkopen aan iemand. En uh, een kort tijdje ben iemand in een winkeltje mee geholpen en zo naar mee. Toen uh, moest het, was ze weer eentje ziek. Toen moest ik weer helpen met die rollen weer uh, naar boven brengen. Weet ik maar niet allemaal. En eigenlijk zit ik nog in die wereld. Ik heb nu... Uh, al jarenlang mijn eigen bedrijf ermee. En, uh, ik verkoop PVC-vloeren. Ik leg PVC-vloeren voor een ander bedrijf ook in het oosten van het land. En ik ga zo'n beetje ja, half Nederland door om dat uh, te kunnen doen. Maar je bent wel s'avonds thuis. En ik ben nu s'avonds thuis. Het is wel een heel zwaar beroep natuurlijk. Dus ik uh, begin wat ouder te worden. Dus ik kom hierna een beetje de kwaaltjes en de dingetjes, weet je wel. Maar nee, ik, heb, uh, nee, ik heb als ik het allemaal zo over zou moeten doen, zou ik het precies, denk ik, weer op dezelfde manier doen. Want ik vind geld verdienen vind ik gewoon heel erg leuk. Ik ben niet de geldwolf of zo, maar ik vind het gewoon leuk om geld te verdienen. En uh, dat is me geleerd in de horeca eigenlijk al. En ik ben er eigenlijk altijd verder mee gegaan. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt meegenomen uit je ervaring uit de horeca? <coughs> ja, gewoon uh, beleefd blijven met elkaar en proberen rustig te blijven. Rustig is echt wel het belangrijkste wat er is. Ja, soms, soms zijn er wel dingen die je uh, opfokken of zo, weet je wel. Maar ja, ik, ik probeer toch wel een beetje een rustig mensen te zijn. Ik, ik heb geen zin in dat uh, overspannige doel allemaal. Heb ik, het, uh, dus, heb ik nu ook met klanten heb ik dat ook. En denk ik soms wel eens van, uh, maken ze zich druk om een, een of andere dingetje, weet ik wat. Ik van, kijk eens even, doe de televisie eens aan of zo, weet je wel. Ik heb het ook dat die kleine jongensiekwet, heb ik, heb, ik, heb ik dat ook meegekregen. Toen kom ik daar op, op het AMC, op de 7e of achtste verdieping, kom ik daar terecht. maanden achter elkaar. Ik heb kindjes zien rondlopen. dat ik niet eens wist of het een jongetje of een meisje was. En dan kom ik de volgende dag kom ik ergens, moet ik iets doen. En dan iemand helemaal over over dit of zo en zo. En dan ligt het op je lip om te zeggen van... Ga eens naar het ziekenhuis kijken. Dan weet je wat erg is, weet je. En wat is. Ja, dat is me gewoon altijd die dingen. Ik had het daarvoor ook al. Ik denk van, joh, maak je dat niet zo druk, joh. Jee, doen die zo, doen we normaal. Heb je het idee dat mensen kortere, de, de, kortere lontjes hebben gekregen? Nou, wij Westen wel, hoor. Ja, ik heb uh, aan de andere kant van Nederland... staat een hele leuke caravan van ons... In, uh, dat is zeg maar in de richting van Raalte. Als ik daarheen ga, als ik daar nou zie hoe die mensen allemaal relax doen, jongen nou, die, die krijgen echt niet gek. Die zijn allemaal heel rustig. Heel rustig. En ze zeggen oh, ook wonderbaar wonderboven, vond ik allemaal gedag. Hai, weet je, nou, dat, is, dat maak je hier ook niet mee. Dus loop je zo straal voorbij. Ja, ze hebben wat meer voor elkaar over ook nog, denk ik. Ja, wij zijn in het beste wel een beetje doorgedraaid hoor. Echt wel. Oh, die is zo heel gek. Ja, dat is gewoon een drukke bedoeling hier, ja. ja zeker. Zeker. Maar rustig blijven, dat, uh, dat heb jij meegenomen. Ja. Raymond, wat heb jij ja. uit, uh, uit je tijd? Disjockey, horeca? Ik heb geleerd mensen lezen. Vertel. No, nee, zo is het <laughs> zo kort is. Zo is het ook. Ik heb geleerd mensen lezen. Ja. ja, Door allerlei dingen wat je meemaakt. Door allerlei dingen. Ook met mezelf, wat ik net vertelde. Op de stoute manier. En uh, ja, dan moet je ook keuzes maken. Dus dat er dan iemand tegen je zegt, als jij met mij door gaan dan uh, moet jij me kappen. Ja, en ik, ik zeg altijd heel, uh, ik, ik heb het tegen jou ook al gezegd, ik kan niks. Maar als ik iets niet wil, of niet meer wil tot me nemen, dan gebeurt dat ook niet. Daarom ben ik ook nooit alcoholist geweest. En ik hou hem van een biertje hoor. En ik kan er lekker van gaan zitten ook. En dan kan ik tanken ook als het moet. Maar ik, als ik enigszins denk van, oei, dan moet je me ophouden, dan hou ik ook mee op. En waarschijnlijk, tenminste dat hoor ik vrienden of of vriendinnen ook om me heen zeggen... ja, jij kan dat. Je ja, ja, kan dat. gewoon stoppen wanneer ja. het nodig is. Ja, en niet eens qua angst of qua... Nee, nee niet. Nou, kappen, klaar. Oh, klaar. En dan is het genoeg klaar. Maar dat mensen lezen, hoe, hoe, wat doe je dan? Kijken. En negen van de tien keer heb ik het goed. En dat is arrogant. Van heb ik jou daar. Maar ik heb gewoon negen van de tien keer heb ik het gewoon goed. En dan negen van de tien keer word ik ook naast me... Oh, heb je weer niet wat? Of... Ja, en een enkeling zegt achteraf, hé, hey, dat had je toch goed gezien? Ja. ja, ja, ja. Nou, dan verwachtte ik dat ik met mijn borst vooruit ga lopen, maar dan denk ik, ja. En, ja... en die ene keer dat je het dan niet goed hebt? Ja, daar ben ik toch wel een beetje ziek van altijd. Maar dan is het altijd een ander schuld. Nooit de mijne. Ik observeer, weet je. Ja, ik observeer, dus ja... Ja, maar als ik, als ik het mis dat heb ik toch mooi verkeerd. Ik heb wel vrienden of vriendinnen later gehad. dat ik dacht, nou, dat, joh, ik had je al eerder willen leren kennen. Maar ik vond je gewoon een kwalletje of zo, weet je wel. En ik denk dat ik ook een beetje uh, uh, geleerd heb in de horeca. Dat, de, die korte tijd dat ik het gewerkt heb. Het waren wel een paar. Want, uh, ik, en gek genoeg, bij de klop, heb ik best heel veel geleerd. Dan zag je mensen binnenkomen. Daar de een nam dat, dat is dat, dat is dat, dat is dat. En dacht ik, ja, oké, okay. volgens mij hoort het wel niet, maar ja, als je er zelfs blij mee bent, dan ja, klaar joh. Ja. Ja. En uh, klantvriendelijkheid, servicegerichtheid? nou ja, dat staat bij mij heel hoog in het verhaal natuurlijk, omdat ik... Uh, je kan er net een vloer neerleggen bij iemand en het heel netjes maken Zeker met de, de, leeftijd, de leeftijd die ik nu heb en hoe lang ik er al in zit. Hoe oud ben je? 62,5. Uh, Snap, ja. not, not nice. ja <laughs> Nee, dit is al echt heel erg lang. Voor mij is het gewoon erg belangrijk dat als ik wegga, dat alles netjes gewoon opgeruimd is. En, weet je, vaak zijn klanten er gewoon ook niet. Die zitten gewoon op hun werk, of we krijgen een sleutel. Of en is je klaar bent, de sleutel met de brievenbus. Nou, met die corona was het natuurlijk helemaal 1 en één is twee. Uh, ik ging een afspraak maken via de WhatsApp met hun. En uh, ja, ik heb liever niet dat u erbij bent. Dus hoe gaan we dat doen? Kunnen we de kunnen sleutel ergens neerleggen? Als je dingen heeft. Maak een foto's van de latte machine. Mm. Nou, het is allemaal, ik ben het helemaal doorgerold. Ik heb er geen centje pijn van gehad dat we corona hebben gehad. Financieel ook niet. Ja, heel groot vertrouwen heb je gehad dan. Ja, ja goed. Het, het, het, het bedrijf in het oosten waar ik het ook voor deed... die zei dat, dat ook al naar de klant toe in. Van, je moet er wel rekening mee houden. Oh, dat de en niet wil dat u erbij bent. Mm. En als je wat te vertellen hebt dan kunt u dat telefonisch doen. Gaat hij gaat u ook een dag of twee van tevoren appen hoe laat hij komt op die dag. En als er wat is, moet u het gewoon camera maken. En of u legt een brief voor hem neer, maar dan snapt hij het niet, dan gaat hij vanzelf op bellen. Nou, het ging allemaal perfect. Dus, uh, ja. Maar gewoon belangrijk is dat je het allemaal netjes opruimt en netjes in de hoek neerzet, de afval... En, uh, Vaak ben ik het ook wel zo, als er echt een hele berg met karton is, dat ik het dan ook in mijn auto meeneem en dan gooi ik het hier in toe van de straat, gooi ik het, het in een kartonbak. Nou, het zijn van die kleine moeites, weet je, het is in drie minuten opgepakt in je auto gedonderd en... In twee minuten weer in een container gedaan. Die kleine dingen kunnen wel heel belangrijk zijn. Ja, zo'n klant ziet dat ook. En die, die komt dan binnen. En, uh, het, uh, ook als je voor een tweede dag nog terug moet bij een klant, weet je wel. Dan is het wel heel belangrijk dat je de dag ervoor gewoon echt even alles even doet. Ja, je kan ook denken, ja, maar ik ben er morgen weer. Nee, niet. Je moet het gewoon even opruimen. Een paar minuten werk. En dan zie je gewoon ook dat je, eigenlijk gewoon wel, dat je het allemaal meent, dat je wilt. Dat je een vloer maakt bij iemand zoals je bij je eigen thuis wil maken. Precies. Mooi. Ik denk uh, dat het tijd is voor weer een muziekje, jongens. Oh, ik ga maar ja. even mooi in dan. Die met Tina Charles toch, ze wil zo graag... Uh, ja. Love to love? Hoe ga je dat in het Nederlands vertaal maken? I love, to, I love to love. Nee, jij, jij, jij mag nog niet zingen. Nee. Dan krijg je antwoord en dan je het weg. Eh? Dan krijg je antwoord en dan draait het weg. Nee, ik oh. draai niks weg. Nee, nee, nee. Ik zat dat een of andere drifter die wou graag van zich laten horen. Ik. Je moet gewoon even zijn mond houden. Hé oh. hey, jongens, nou, want we hebben het natuurlijk over die Stationstraat gehad... waar ja. jullie uh, woonden en met al die horeca daar... en al die winkels. Die verhouding dan, hè? Ja, ja. ja Maar ja, goed. Het, het waren er toch wel wat. Dus dat ja. houdt wel in dat jullie groot zijn gebracht... in een straat ja. waar veel gewinkeld werd. Ja. En uh, ik neem aan dat dat vroeger... Uh, hè, tussen 1 en 2 dicht... en dan om tot zes uur open. Ja, dat open. had je toen nog. Ja, ja, ja. dat had je toen nog. Want ja. we gingen echt de deur dicht om, om de, van de lunch te genieten. Ja. En... Maar s'avonds uh, was het natuurlijk weer uh, veel aanlopen uh, voor de kroegen die er zaten ja, en wij, zo. toen, wij heel, maar, jong, toen ja. wij heel jong waren, toen ja? uh, was het in principe... Uh, even, Alleen winkels? Uh, ja, grotendeels wel, ja. ja. En dan had je Woutje natuurlijk. Ja. Uh, en daarboven zat ook, ook redelijk snel een kroeg. Ja. En ik was... Nou ah ja, de Hollande dat... zat er natuurlijk ook al... Uh, dus die zat er ook al in. Ja, de ja, vooral, ja. drukke toestanden in die straat. Ja. Nee, ja. maar ik bedoel, ja. hoe, hoe is dat uh, <coughs> om in zo'n straat uh, op te groeien? Ja, ho ho ik... Hoe hebben jullie dat meegemaakt? Op zich dat? vond ik dat leuk. Vond je wel gezellig? Ja, vond ik wel leuk. Altijd, altijd, altijd reuring? Ja. Ja. ja. En iedereen kwam ook elders vandaan of, en die kwamen we daar ook wat aan halen. Ja. Ik vond het altijd een feestje zondagmiddag, zondagavond. Ja. Ja. Dan ging mijn moeder altijd uh, wat kippen bestellen. En dan kregen we van die, weet jij, ik die ja, je, dat ik weet niet waar die Dat op de hoek. Ja, op de hoek, ja. Er was daarvoor een, een, uh, een uh, melkboer trouwens. Ja. Ja. Dat was onderaan de stations staan? Ja. Ja. Ja. ja, ja. En uh, daar gingen we dan af, dat vond ik een feest. Dat, als ik het nog even praat, loopt nog het water in. Me. Ik je heb daarna nooit ja. meer. Uh, zo lekkere lekker uh, uh, gegrilde kip gegeten. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk onzin, want je kan het thuis net zo maken. Waarschijnlijk als het hetzelfde smaakt. Maar dat zit nou, gewoon nou ja, in, je, in je jeugdige hoofd. En dan, ja, ja, dan, ja, ja, ja. ja het dat hoorde bij het sfeertje dus. Ja. Hè? Daarom, daarom zeg ik ook, want zo'n sfeer is natuurlijk heel bepalend voor heel veel dingen. En ja, dan vraag ik me wel af van uh, ja, hoe dat voor jullie geweest is, maar... Jullie vonden dat dus gewoon hartstikke gezellig in nou, je, was uh, ja, nee, je was okay, niet Misschien beter. Maar... En, uh, uh, ja, oké. Misschien beter. En het waarde ik veel jonger toen, weet je. Dus, ja. uh, misschien lag ik wel al op zeven uur al op bed... omdat ik een klein jongetje was. Ja, ja. Ja. Ja. En uh, ik weet wel uh, dat er, uh, mijn moeder of uh, mijn vader er altijd wel over had... dat het altijd maar zo uh, lawaai was in ja, de straat. Heerlijk, je, ja, herrie. Nou ja, dat is... Ik ook bij ons binnen, weet je. Ja, terwijl drie, ja. vier panden verderop was. Ja, ja. handhonk. van ja. Ja, ja. ja. die bassen. Ja. En uh, ja, daar, daar werd wel over geklaagd en gedaan. En ja. maar, uh, voor de rest... Uh, ja, maar nee. ik, ik weet dat er wat, dan, wat er wel grotendeels gebeurde. Dan kwam hij met, met het kopje van hem... Uh, of, want pa en moe die zaten veelal in... In Spanje, maar die kwamen dan zomers ook wel hier weer natuurlijk. Ja. En die, ging, die, ging, die oude ging aan, aan de, achter de bar staan. Maar voor de rest was het Hans. Ja. Hans die stond achter de bar. En die, die, die deed ook wel lekker de, de, de boel open, zeg maar. En dan, dan, dan iedereen pikte dat maar. En voor mij was dat ook een café? want het was smiddags al ja. open. Ja. Dus wat wat, wat waar ik het nou net over die Barbizer-dingen, die gingen allemaal om 8 uur s'avonds pas open hoor. Ja, ja, het ja, was de overdag ja. niet open. En er ja. kwamen veel mensen die op vrijdagmiddag kwamen. Want toen had je nog het beroemde loon. Lonsakje Lonsakje ho, ho, ho. Ja, ja, ja, dat ja, was toen ja, ja, zo. Ja, ja. Daar hebben, ja. hebben wij ook een staartje van meegemaakt. Nou ja, ja, Meniging me, we werd eruit gehaald door ja, moeder de vrouw. Echt waar. <laughs> Voordat het loonzakje al die leeg was. Ja, precies. <laughs> nou ja, ja over ja, ja, ons al wat opgevonden. Ja, die deed het ik van ik anders even dat hij ja. in het zakje naar huis ging. <laughs> ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja ja die al in, in de waterleiding daar handen gewoon lekker te tanken? Ja, ja, ja. ja, of, of, ja of bij Bluis. of, ja, uh, ja, ja, ja, ja. of bij Omstead. Dan, gewoon dan in een andere bij Omstead, wijk. bij Omstead binnen ja. voordat die z'n langzaak hier leven. Ja, ja, eerst in een andere wijk. Nou ja, ja. ja. ja, ja, Goed, maar, ja het, het is leuk om te weten. En, uh, ik heb een hele dag geleden met een uh, Zandvoort-site uh, op Facebook... Uh, ik heb het wel eens gemeld, dat en dat en dat zat. En dan gaan allerlei mensen reageren. Ja, en, ja. Ja, ja. Oh ja, maar dat zat er ook, dit zat er ook, ja. ja. En dan kom je uite uiteindelijk op dat het een heel druk winkelstraatje was. Ja. Ja. Ik heb nog een leuke anekdote, maar die heeft eigenlijk niks met horeca te maken. Ja, maar ik ben me nog eens helemaal, en ik zeg het één keer, de pestkleur geschrokken. Nou. Niet? Nee. De koleren geschrokken. Ik sliep het eerst de trap op naar boven. En, na, en dat mijn moeder, had. dat was eerst dicht allemaal, die had daar een kantelraam in laten maken. Kan je dat herinneren ja. of niet? Ja, op een gegeven moment lig ik rustig, uh, zo een te, te, uh, komt die grote kop van Ton Haak voor het, voor het, uh, oh. voor het raam. In één keer zo helemaal kijken. Shhh, shh, shh. Ja oké, okay. en hij was weg. Ach, ja? Toen op dat moment begreep ik er niks van. Maar je nee. had ja, toen een, een agent, Ja. en die uh, babyface werd hier gedrukt. Ge ge ja, dat ja, weet ik ook nog. En die was de eerste, <coughs> ik geloof zelfs in Noord-Holland als ik het goed heb, maar zeker in Zandvoort, in, in, in, in, in, in, uh, die op zo'n motor reed. En die zat achter Tony aan. Okay. Want hij had opgevolgd de brommer. En die was gewoon... Die heeft bij dat afgelopen ding wat beneden aan de station, station zat is... Yeah, yeah. Die heeft hij dat neergeflikkerd. En hij is gewoon via de... De, de, de uh, schuurtjes en zo. Het schuurtje, yeah. ja. Uit, uit, waar die schilderen uh, zitten, op de hoek beneden. Yeah, yeah. Nou, daar is hij helemaal achter. En die, die kwam... Over al die daken kon hij helemaal door ja. naar zijn huis. Ja, maar die kwam bij jou ja, dus maar maar die ook langs. Even de bijstellen, de familie Haak woonde ook in de stationstad. Ja, ja, ja, ja, ja. Bovenaan. Bovenaan links. Ja. Oh, dus die dacht, ik ga gauw naar huis en ik weet de weg via de ja. daken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Toen kwam die even langs Raymond neer. Ja, dit vroeg moet Ja, dat snap ik, ja. De Ramland. Ja, heel netjes. Hij is Nederlands. ja. dat ook nog een Nou, ik zeg gewoon, ik vroeg me de kaleren. Dus ik klaar. Dus dat, dat was zo, ja, dat uh, moest ik erg omlaag. En nog steeds, wat ik aan het denken, begint hij iedere keer weer erover. Oh, dat hij met zijn grote hoofd voor het raam, raam uh, kwam. Wat heb ik heden. jou toch laten schrikken? Ja, ja. ja. nou weet ik het wel, Ton. Klaar. Ja. Wat is er met die brommer gebeurd? Eh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij heeft hij die nooit meer teruggezien. Nee, nee, nee. nee. Hij was de eerste die, die ja, Babyface werd hij genoemd, die agent, ja. ja. Ja, ja. ja, want uh, inderdaad, wat jullie net zeiden ook. Oh, kijk, het was ook niet alleen die straat uh, uh, met kroegjes en met winkeltjes. Maar je had ook bovenaan uh, de botsauto's. De, de botsauto's, bot ja. En dan ja. had je ook uh, een patatzaak en een skitent Ja, uh, een ja. was er ook. Ja, aan de overkant je ja, auto. Ja, ja, dus uh, ja, ja, ja. in die buurt woonden jullie ook. Ik, ik denk dat ja. jullie eigenlijk uh, twee uh, massapikkies waren. Eigenlijk Om het wel, zo ja. te zeggen. Dat, was, ja, dat je in zo'n straatje groot wordt. Altijd wat te doen. Ja, precies. Ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, ja, ja. En, en zijn ja, er nog wel, wel eens verhalen geweest waarvan jullie zeggen van... oh, daar hebben we nog jaren over gehad. Of nou, over of de, dat, hetzelfde haak. Ik weet niet of jij het nog weet. Maar dat is heel deelig afgebrand, dat pan. Ja. Oh, ja. Weet je dat ja, nog? Ja, ja, ja. Dat was een drama, hoor. Dus oh, dat is, ja. Vet, vet, was een, Hele vette fik was dat. Zo, de mythes. Ja. Daar hebben ze heel veel narigheid van gehad. Ja, ja dat kan ja. ik me voorstellen. ja. ja. Dat zit dat dat nog steeds in mijn hoofd, mm. nog steeds, mm. ja. Op welk nummer woonden jullie? Uh, nummer 3. Uh. Onderaan, hè? Beneden. Is ja. Uh, ja, nou ja, ja, ja, ja, ja. Nu helemaal, want het, het pand wat, waar die uh, schilderswinkel was, ja. dat is helemaal afgebroken nu. Dus dat is ja. een soort open iets, mm -mm. ja. Nee, er staat nu een huis weer. Oh, staat er in een huis? Ja. Ik ben er een tijdje niet geweest. Ja, er staat een huis nu. is <laughs> nee. ik altijd zo ik vind, je wat gemist? Uh, wij wonen in Nederland. En dat staat bekend als het platste land van de wereld ongeveer. Ja. En toch hebben we in Zandvoort altijd boven beneden. Beneden aan de kerkstraat of boven aan de kerkstraat. Dat ja. klopt. Heel veel kust, uh, <laughs> ja, uh, uh, als, als ik dat ja. als in het buitenland vertel. Van, goh, dat uh, wij gingen dat Ja, waar sleeën jullie dan vanaf? Ik nou, van straten, want we hebben toch wel steile straten. Ook ja. van de duinen is ja. ook wel ja. ja. Dus dat is toch weer apart van Zandvoort, dat je, je inderdaad erboven Nou, o, dat, dat zeg ik, andere kustplaatsen ook. Ja. Dus, heb je dat ook, Ja. Ik, uh, ja. ja. ja. ja. Muziek? Ik uh, vind het prima. Ik heb, ik heb zat meegenomen. Dus, uh, ja, maar ga je het ook allemaal te, draaien? Uh, nou ja, als, als jullie niet meer willen praten, ga ik draaien. Zo zie ik, daar, daarvoor <laughs> zit ik hier natuurlijk. Ja, wil praten. Casey en de Sunshine Band gaan ons het schelen. Die Casey.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 We hebben twee nummers achter elkaar doorgedraaid. Uh, de eerste was Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band. En daarna de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. Ik kijk even naar Sandra. Want Sandra heeft een interne mededeling. Nou ja, dat, ik vond het eigenlijk wel passen bij, uh, bij een uitzending die over horeca gaat. En horeca ja. is, uh, ja, wordt vaak verbonden met gastvrijheid. En volgende week is uh, de ondernemers... Uh, verkiezing van het jaar, althans de, de winnaar wordt dan bekendgemaakt. En uh, dat staat dit jaar in het teken van de meest gastvrije onderneming van Zandvoort. En uh, ja, het zal je niet verbazen dat uh, onder de genomineerden zich natuurlijk heel veel horecabedrijven uh, bevinden. Ja, en, tien het zijn tien genomineerden geloof uh, ik, ik, hè? Ik weet niet, maar ik ga ze zo even opnoemen, ja, zo. Uh, Want ik... Uh, ja. Ja, ze hebben natuurlijk hartstikke missen. Het is leuk voor de ondernemers als mm -hmm. iedereen gaat stemmen, natuurlijk. Ja. en stemmen dat kan op de Zandvoortse krant.nl en dus niet courant, Zandvoortse krant, zo gewoon met elkaar. Ja, .nl, daar zie je alle genomineerden. Um, en als je het nog niet weet, dan geef ik je nu even food for tot uh, Dus op wie je zou kunnen gaan stemmen, dat is Blue Zone, de. Koffie, nee, een shop in de, de, de beste, beste bedoeling van het woord... waar ze dus ook echt koffie schenken in de Halterstraat. Philoxenia, het uh, Griekse restaurant, ook in de Halterstraat. Rabbel is ook genomineerd in de Blauwe Tram. En dan uh, Rozanmarkt. Oh, dat de, is dat winkeltje bij de FOMA, hè? Precies, in, uh, in Zandvoort Noord. Op het uh, hoekje. Ja, restaurant De Local Bistro in de Zeestraat. Uh, de Zee, het mobiele visrestaurant op de boulevard. Beach Club 10. Uh, nou, dat spreekt voor zich. Dat het, de strandtent. Uh, ja, ja. De, de strandtent die er nu even niet meer staat, maar hopelijk in het voorjaar wel weer terug is. Tuurlijk komt die terug. Het Italiaanse restaurant Andrea tegenover de Hema. Uh, hotel Faber in de Verlengde Halterstraat. Heet het eigenlijk officieel Halterstraat? Ik noem het altijd de Verlengde Halterstraat. Verlengde Halterstraat is het, ja. En uh, het nieuwe uh, hotel, uh, ik hoop dat ik het uh, Paradis, op de Paradijsweg, het hele oh. nieuwe opgetrokken uh, hotel. hotel... Faber, Faber zit niet in de Verlengde Halterstraat zit oh, in de nee? Kost, Kost Verloren staat, ja. Oh, ja. Ja, Verlengde Haldenstraat is ja. er achterin Maar Oh ja, daar, daar heb je. Dat is scherp daar ook van jou, ja. Ja. Heel goed. Ik ben nog wakker, ja. ja, Je nee, neemt nee. ze mee. Hè? Het adres inderdaad zo ongetwijfeld Kost Straat. Maar ik fiets er elke dag langs en uh, ik zie er ook mensen naar binnen gaan. Dus maar ik, we ik, weten ik, allemaal wie je bedenken ik tel Stel Verlengde Haldenstraat tel ik gewoon goed. Ja, Heb jij al gestemd? En Laura, die staat er niet bij? Die is niet is genomineerd. wel want hij zegt uh, professioneel gastvrij. Is zeker gastvrij, maar er ja, dus, dus, dus staan nog meer bedrijven niet tussen die ik ook van gastvrij vind. Maar deze, deze zijn het geworden dit jaar. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat van deze zaken mensen dan de moeite hebben gedaan om ze te nomineren. Hè? Ja, dat kan ja. ja. ook nog gebeuren. Ja. ja, dat kan, ja. Dus, ja. Dat, dus ja, mijn, mijn oproep, uh, luisteraars, als je nog niet gestemd hebt... Gaan stemmen. Alsnog? Alsnog? Zandvoortkrant. Zandvoortsekrant.nl. En, dat... Sandvoortkrant, sandvoortsekrant ja, en wacht even hoor. Zandvoortse ja? krant. Ik heb mijn leesbril niet op, die ligt uh, voor mijn neus. Ja, Zandvoortse krant.nl. Ik kan nog net oké oké Mijn arm is nog net lang genoeg. Uh, daar nog even naartoe ja, gaan om en, te stemmen. Uh, volgende en dan... week vrijdagavond weten we het. Ja, ja, dan is de grote avond vast weer uh, bij de haven van Zandvoort, neem ik aan, of niet? Of is het nu eens ergens anders? Nee, nee, het is weer bij de haven. Weer bij de haven van Zandvoort, ja. Dan gaan ze weer allemaal op chic in gala. Nee, en, ik heb uh, nou enig idee waar ze het over hebben allemaal? Ja, ja okay. over de uh, verkiezing onderneming, uh, onderneming gastvrije ja, onderneming het ja. van het jaar. Ja, jou, hoor. ja, ja, ja. ja het thema is Zandvoort, jaar rond gastvrij. En, en is er weer vrije entree voor iedereen? Bij, uh, of, of is het alleen voor genodigden die ja, avond volgende vrije week? Vrije toegang voor alle Zandvoorts ondernemers. Hier, kijk. Ondernemers. Dus, ja, nou ja, ik, ik onderneem ook heel okay. veel dingen. het even gratis is. Precies dat. Ja. Je moet wat, hè. <laughs> ja, zo is het. <laughs> oh, oh, oh. Maar vind jij nou, de, de nominaties? Kan je erin vinden? Dolly, dolly. Um, uh, ja nou sommige ken ik helemaal niet dus ik, ik heb geen en ik, idee en ik ben niet nu meer in, uh, in Zandvoort dus ja nee plat gezegd mij zal het jeuk ja dat, dat kan ik me voorstellen <h>. um, maar nee ik, ik ken uh, wie ken je niet uh, die Paradies ken ik niet uh, ik ben helemaal niet bekend met die blue zone Oh, nee, dat is hele lekkere koffie. Oké, okay, daar nou, ja. heb ik nog nooit en, gedronken en vanaf daar. vanaf heel, heel vroeg ochtends al. Oh, Oké. Okay. Het ja, was vanaf 8 uur, volgens mij wilden ze nog vroeger open. Ik weet oh, niet okay. of het inmiddels... Uh, ja, ik ga altijd op de fiets naar mijn werk. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan fiets ik dus altijd door die helft. Dat hoor je vaker, ja. Uh, ja. ja. En dan, dan uh, stop <laughs> en je dan voor een koffietje. Dan stop ik wel eens voor een koffietje. En, en zijn de mensen ook inderdaad echt zo gastvrij daar? Zeker. Ja, zeker. Okay. Hartstikke mooi. Uh, ja hoor, heerlijk. Ja, dus nee, ik vind het moeilijk om erover te oordelen. Ik heb wel gestemd, trouwens. Dat wel, omdat ik uh, hele goede ervaringen heb met een bepaald restaurant. Dus uh, ik vond dat uh, dat mag dan ook wel gewaardeerd worden. Zeker. En uh, ja, we gaan het zien. Ik, ik, heb, ik heb een ja. idee dat de een hele hoge ogen gaat gooien. Die dit heeft helemaal eens gewonnen. Ja, maar ik, ik heb zo'n idee dat hij uh, weer een grote kans maakt... om hem weer een keer mee naar huis te nemen. Ja, wie weet, we, we gaan het ja. meemaken volgende week. Ja, sowieso. Ja, het is, is ook het. Niet, niet zo gek dat wij de hotels natuurlijk niet kennen. Want we wonen ja. hier. Dus nee, daar ga dat je dat niet in. zo'n kamer. Zoeken. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Ja. Dat, daar heeft, ja, daar heeft uh, uh, Remo natuurlijk op gestemd. Want die komt uit Haarlem. Ja, die duikt misschien nog wel eens een hotelletje in. <laughs> <laughs> Hij zit me nou aan te kijken van als je je mond niet houdt. Hij <laughs> ja, zegt dan niks. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe vaak kom je nog in Zandvoort, Remo? Uh, per maand een keer of drie, vier. Oh, toch nog? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Of, of normaal gesproken. Dus uh, ja, hoor. En hoe heerlijk. lang ben je al weg? Ja, ja mijn twintigste ronde. Uh, uh, militaire tijd, daar ben ik weggegaan. Ja. ja, dat is ook een mooie tijd. De vorige ja. eeuw. De Militaire tijd van Raymond. <laughs> ja, zeker mooi. Wat dan? Ja, er had we niet zoveel zin in. Dus nee. we hebben van alles meegemaakt ja. de hoor Zou Oh, een god, <laughs> uur kunnen volpraten. Ja, ja. Gaan we ze maar halen? Ik had er worden. Ja, ben je, je, ja echt? Ja, echt? Ja. Ben je opgehaald? Ja, joh. Ik had het veel te leuk met mijn vriendinnetje toen. Oh, ja, ja dat snap ik dan ook wel. Ga ja. jij op wacht ja. staan? Ja? Is het goed gekomen? Ja? Is het is later allemaal ja. goed. Gelukkig maar voor je. En waar ja. hebben ze heb je ja gediend? Dat vind ik raar. Waar heb je gediend? Ja, maar gediend. Ja. vind ik een rare... Maar ja, ik Waar was je gelegerd? Ja, ik uh, was in uh, Huis ter Heide. Oké. Okay. En de achterbuurman van, uh, Beukbergen heette dat. En daar was ik uh, uh, ja, hofmeester, noemen ze dat. Ja. Was jij hofmeester? Ja, ja. En dan heb ik het tot. Kijk hè, eerste, of nee, het? Eerste klas, soldaat eerste klas en een daarboven nog. Zo, voor, nou ja voor iemand die niet wilde vind ik nee. dat toch eigenlijk wel heel wat <laughs> hè Ik heb geen gedaan ah. ja. alles wilde <laughs> ja. maar uh, ja daar heb ik een leuke tijd achteraf misschien een hele leuke tijd oh achteraf wel ze moesten je wel ophalen van huis. Uh, ja ja ja ze moesten je ophalen was te duur maar hoe zoveel je gediend raar Wat zeg je hoe zo je gediend of zover ja, raar het is wel het ja. woord ja, ja. Ja, ja, ik vind niks. Ja. Nee. Ach, wat in nee? Ja. En, en jij, jij, hoe lang was je nog aan de beurt? Hoe lang moest je nog? Twee jaar? Nee, nee, nee. Veertien maanden. Oh, dat is toch ook... Ik vind het altijd zo lang. Het is zo'n... Zo be best wel een flinke hap ja. uit je leven. Ja. Nou, ik ja. ben blij dat ik het allemaal ontloop. Maar dat ja, elke... Je, hoeft, je hebt platvoeten? Nee, nee ik, <laughs> heb, uh, ik heb het natuurlijk hem voor mij. En Ja, dus ja dat hoeft hij niet meer. En ja. toen ben ik ook nog eens een keer buitengewoon niet geworden. Dus ik ben uitgelood. Ik, en ik zat op dat moment ook in de horeca. Dus ja, als ik daarin had gegaan, nou, dan had ik, dat, dat had mij heel veel geld gekost hoor. Oh, ja, echt. Ja, mijn vader die had ook twee broers boven zich. En die dacht ik, ik hoef ook niet. Ja, totdat zijn oudste broer besloot te emigreren. Oh, dan ho, dan ho, moest hij wel. Oh, ja, wat zie alsnog het hammetje? Ja, dat ja. Oh. Nou, dat is zelfs zo zinloos, zoiets. Ja, ja. ja. Achteraf heb ik een leuke tijd gehad, hoor. Daar. Hij echt. ook volgens mij echt. best ja. wel. Dat, hij heeft toch een reunie gehad laatst. Dus dat... Uh... Hmm. Nou ja, zo zie je maar, hè. Ja, Sommige maar... dingen die... Uh, het moment dat je er doorheen moet, dan... Uh, ja. ben je er helemaal niet blij mee. En achteraf dan denk je, nou zo gek ja, zo was niet. vinden. Ja. Dat is helemaal ja. niet mijn ding. Zo niet, ja, ja. echt helemaal ja, niet. Wij, wij, wij, wij. En ja. dat is misschien dat ik denk, van nou ik ben er een beetje te rustig voor. Want het schiet toch allemaal niet om. Maar het... Ja, ja, ja, ja. ja. Met een geweertje rondlopen en een beetje... Ik, vind, ik kan het niet serieus nemen. Nee. Zeg jongens, we hebben nog maar anderhalve minuut te gaan. Jee -jee. Jee -jee. Hey, dan zijn de twee uur om... Het is gevlogen. Is er nog iets wat jullie heel snel willen, zouden willen zeggen? Of zeg je van, ik vind het best zo? Ik vind het best zo. Ja? Ik vond het heel gezellig. Dat zeker. Je nog ja. eens een keertje wat leuks hebben. Of, ja. uh, je mag me er altijd voor bellen. Even. Hartstikke goed, Theo. Ja. Nou, leuk dat jullie het naar je zin hebben gehad. Ja. Uh, nou, dat je het zo doorheen hebt geslagen, ondanks nou, dat je niet ja, lekker je voelt. Ja, ja zeker. zeker. Dat dat is ben je ja, ja, ja. Ja, ja, ja, straks gauw we weer twee truien aan ja. erbij. en ja. uh, Lekker uh, op de bank, jongen. En lekker uitzieken. Fantastisch dat je even goed nog gekomen ja, bent. Ja, top. En Raymond helemaal uit Haarlem hier naartoe gekomen. Dank jullie wel hiervoor. Sandra, <laughs> uh, jij ook weer bedankt. Nou, en Donnie, je... jij bedankt. Voor ja, nou. We hebben er altijd plezier in. Ja, toch? Ja, toch. Zo uh, ook. Dat was hem weer voor deze maand. We gaan over... Uh, een maand zijn we weer bij u terug. Elke tweede vrijdag van de maand. Dus... Uh, in december zijn we er weer en ik hoop dat we dan weer een paar gezellige gasten voor u meebrengen met mooie verhalen. En uh, voor vanavond dank ik u voor het luisteren en ik uh, wens u een heel fijn weekend toe. En vergeet ook niet trouwens hè, dat dit straks uh, via Spotify op de Zandvoort podcast te luisteren is. Oh ja. En nu is het dan echt tijd. We gaan eruit. 3, 2, 1, dag!